van ZFM via de kabel op 104.5 en in Ether op 100.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Nu zie je.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 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Ibiza, are you ready? temperatuur hier. Nou ja, pak hem eet. Een gaatje op 23 is het zeker nog wel. Ook hier in de studio. En die temperaturen gaan alleen maar stijgen. Jazeker. We trappen natuurlijk af met deze heerlijke plaats van de one and only Mark Benjamin. The Crash. Uitgekomen op het label van Late Luke. En ik zeg al, twee uur lang zie je het. En wat gaan we dan vanavond allemaal doen? Nou, we gaan gewoon eens eventjes kijken... Wat er allemaal in de mailbox is gekomen. Ja, ik zie dat het aanstaande zondag weer groot feest is hier in Zandvoort. Namelijk Zandvoort Alive. Het gaat weer allemaal gezellig beginnen. Wie er komen draaien en wanneer. Ik heb het allemaal op een rijtje gezet. Natuurlijk, nope is dope. Welcome to Miami. Het zit eraan te komen. Met zondag. Zomerse temperaturen. Van tegen de 28 graden. Laat die hittegolf maar komen. En ook Bloemingdale. Ze pakken uit komende zondag Bloemingdale XXL. En ik zie een line-up. Ik zou hem gewoon hier even lekker laten staan. Want ik ga je er straks meer over vertellen. Natuurlijk, vriend van de show, DJ Hart wel. Die gaat een wereldtour doen. En ja, de eerste bestemmingen zijn bekend geworden. Dit en natuurlijk veel meer vanavond in de show. want. Ja, je bent hier niet uh, voor de nieuwtjes alleen gekomen. Nee, ook lekkere muziek. En ja, onze andere DJ's. DJ Tenhoven en DJ Dion Sydney, Ze zijn aan het remixen gegaan. En ze hebben Kent Lucky. Even flinke onderhanden genomen. En dit als resultaat.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 ...is het toch een lekkere plaat? Deze Da Punk Cat Lucky... ...in de Tenhoven en Dion Sydney remix. Onze eigen DJ's hier van zie het. En ja, ze krijgen zomaar support van de one and only DJ Jean. En ja, ze hebben ook de Lounge uh, geremixed. En ook deze wordt flink gedraaid door Mr. DJ Jean hemzelf. En ik zal je een verklappen. Oh, ik denk dat hij ook vandaag nog wel even voorbij gaat komen. De Lounge 2013... Ja, misschien hoor je hem ook nog wel eens op het feestje Nope is Dope. Want a party in a city where the heat is on all night on the beach till the break of dawn, oftewel. De woorden van Will Smith kent iedereen. En sinds Miami de afgelopen jaren uitgegroeid is. tot de Electronic Dance Capital van de Verenigde Staten. draagt Nope is Dope de stad een warm hart toe. 21 juli haalt Nope is Dope daarom ook Miami naar Nederland. en waar anders dan naar Beach Club vroeger? Alweer drie keer heeft Noopis een spetterend feest neergezet in een dik gevulde beachclub vroeger. En de vierde editie van dit seizoen belooft niet anders te worden. Zoals je van Nopisdoop is Doop gewend bent, krijg je een echt Miami decor, compleet met tropisch entertainment. Veel opzwepende beats kun je verwachten van de super line-up die weer is samengesteld. DJ's als Lucien Ford, Tony Jr., DJ Jean, The Dark Raver en Ziggy... zullen er een groot zomersfeest van gaan maken in de Nope area... De Dope Area staat ook garant voor zo'n Miami Heat. Met Valerio, Smash Aries, Biggie, Marvelous K, Dash en Nederlands gekse rapper Nega. Ze gaan de club slopen 21 juli. Oftewel, komende zondag. En ja, het belooft ook nog eens zomerse temperaturen te worden van 28, 30 graden. Dus dat is helemaal gezellig. En ja, nog een goed nieuwtje. De eerste 500 bezoekers zullen getrakteerd worden op de nieuwste Noap Doop CD. Volume 15 alweer. Ja, wil je vast kaarten kopen? Dat kan via de site van Ticketscript en alle Primera-filialen. Het feest begint om 4 uur middags en om 12 uur wordt je vriendelijk verzocht het pand te verlaten. Dus dat allemaal en meer bij Beastclub vroeger. Kaarten zijn in de voorverkoop 17,5 euro en aan de deur als ze er nog zijn... Waarschijnlijk meer. Tot zover, de nieuwtje. Gauw door met de vriend van de show, Henry John Morgan met zijn nieuwste track. Fuck me, I'm famous. Lekker, de nieuwe plaats van Lissabon en Voltijd samen met Ekaterina, met een Me. En ja, dan worden jullie na 11 uur, uh, hierbij zie je het ook, we worden dan weer lekker vrijgelaten. Maar niet voordat ik de nodige nieuwtjes nog aan jullie heb meegedeeld. Ja, komende zondag, het zonnetje schijnt weer heerlijk hier zo. In Zandvoort, maar ook in Bloemendaal. En ja, bij Bloemingdeel is weer een leuk feestje. Bloemingdeel XXL, oftewel... Zon, roze, zee en strand, we zijn er aan toe en hebben het wel verdiend. Een zwoel zomersavond op het Bloemendaalse strand zorgt ervoor dat velen de zondag al in hun agenda hebben geblokt. En op 21 juli zal de houten vloer sterk op proef worden gesteld. Ja, Bloemingdeel XXL. Dit seizoen namen de gevestigde namen van Strand al de beet voor uw rekening. Neem daarbij de sfeervol gevulde Club met de rijzende temperatuur en vloeiende koude drankjes. En voilà, er staat weer een gloednieuwe editie van Bloemingdeel XXL voor je klaar. De prestigieuze strandclub Bloemingdeel aan zee heeft door de jaren heen bewezen de toon te zetten op het strand. En ook in de juli maand staat zij klaar voor alle zon, zomer en huisliefhebbers. Met een grootste aanbod in de programmering... wordt jouw zondag vanaf 5 uur middags tot 12 uur in de avond... muzikaal voorzien door The One and Only... Benny Rodriguez, Craig Salto, Frankie Rizzardo... Chloe in the Dark, Gennaro in Villa... De Ancho, Soul Pressure en de vocale kom van MC Spider. Ja, de tickets kosten 17,5 euro exclusief fee. Welke verkrijgbaar zijn via de site van Ticketscript. Ja, je kunt ook via Facebook uh, lid worden... En via Twitter de allerlaatste updates volgen. En ja, wil je het ook nog een keertje zien of jij een mooi of te gevoelig plaat bent vastgelegd? Dan kan ook op Insta Instagram tegenwoordig. Dus meld je gewoon even gezellig aan. Wil je meer informatie? Ga dan naar de site van www.bloomingdalebeach.com. Tot zover weer een nieuwtje. Ga met deze lekkere plaat. Van de one and only Adeva. In and out of my life. David Fenn remix. Je hoort meer natuurlijk bij jou zie je. Het. Can't you see I don't need you? de zomer van ZFM ZFM Zandvoort. voor Zandvoort 106.9 FM ZFM, ZFM. Say Door de speakers. Wij zien het op je CVM-antwoord 106,9, 104,5 en natuurlijk ook via ons digitale televisiekanaal. Als je tenminste zegel hebt. Haha. Wat een lekkere plaats, hey. Federico Stavol met Spunky Nassau. En we gaan gelijk maar door, want ja, de eerste bestemmingen van de wereldtour van I Am Hardwell. Ze zijn bekend en zie het zou zie niet zijn. Als wij ze niet hier voor je... als wij ze hier niet voor je klaar hadden staan. Ja, na de uitverkochte kick-off van zijn wereldtour afgelopen april in Amsterdam... ...heeft Hardwell vandaag ook de eerste acht wereldwijde bestemmingen bekendgemaakt. De immens populaire Nederlandse DJ die momenteel de internationale hitlijsten bezormt... zal in september zijn wereldtournee aftrappen in Jakarta, Singapore, Bangalore en Mumbai... ...om later dit jaar Kaapstad, Johannesburg, Mexico, City en Tel Aviv aan te doen. Voor Hardwell, die inmiddels bewezen heeft een ijzersterke muzikale visie te hebben en niet meer weg te denken is uit de EDM, zien zijn deze bestemmingen de eerste van een uitgebreide reeks aan de reizen die hij in het kader van deze I Am Hardwell Tournee zal gaan maken. Het enthousiasme waarmee deze show door promotors wereldwijd wordt ontvangen is typerend voor het succes dat Hardwell zijn gehele carrière kenmerkt. Volgens de Alda Events die verantwoordelijk is voor het concept en de ontwikkeling van de show... zou I AM Hardwell op basis van de wereldwijde animo die ervoor is... wel eens de DJ-tournee en must-see-show van 2013 kunnen worden. Ja, voor Hardwell is deze ambitieuze wereldtournee het perfecte moment om zijn visie en muziek via een volledig gepersonaliseerde show met een globaal publiek te delen. Van de artwork tot de visuals en van de techniek tot aan de bestemmingen. Alle elementen van de I Am Hardwell show zijn voor al daar events in volledige samenspraak met Hardwell ontwikkeld. In combinatie met zijn muziek, de eigenzinnige big room, energetic en progressive signature sound, de wat een woord zegt. Waar hij zo groot mee is geworden. I is I Am Hardwell. Het unieke resultaat van alles. Waar de naam Hardwell als artiest voor staat. Ja, dan heb ik nog eventjes een paar feitjes op een, op een rijtje gezet. Hardwell, die momenteel op nummer 6 staat in de DJ Mac top 100... en vermoedelijk ook dit jaar niet in deze lijst zal ontbreken... wordt niet alleen door zijn fans, maar ook door deze collega-dj's geroemd... om zijn talent en veelzijdige musicaliteit. Hardwell heeft een wekelijks eigen radio-show Hardwell On Air... die meer dan 35 internationale radiostations gebroadcast wordt. En via YouTube heeft hij wekelijks 200.000 views per uitzending. Zijn meest recente single Never Say Goodbye... samen met Dero... en featuring Bright Lights on Vocals beloofde nieuwste hit van deze zomer te worden. En zijn live set op Tomorrowland... werd maar liefst 18 miljoen keer bekeken. Nadat zijn Facebookpagina... recentelijk de magische grens... van 1 miljoen likes behaalde... gaf hij zijn fans 2 uur van de live registratie... van de kick-off van deze tournee... in de Heineken Music Hall cadeau. Ja Via dezelfde social media... voor al de events... is. Harde, hardwel, is I am Hardwell dan ook het enige logische antwoord... op dit ongeëvenaarde succes en de ongekende ontwikkeling... die de DJ de afgelopen tijd heeft doorgemaakt? Dus mocht je willen volgen de hele wereld rond... je kunt vast in de agenda zetten. 18 september staat hij in Jakarta. 20 september vind je hem in Singapore. 21 september in Bangalore, Baartia City. 22 september staat hij in Mumbai... 2 november staat hij in Mexico City in het Pepsi Center. 19 december vind je hem in Tel Aviv. En in het najaar van 2013 vind je hem in Kaapstad en Johannesburg. Tot zover de nieuwtje. Gaan door met deze knaller van George Morel, Speciaal voor Rob. Uit de oude doos. Ho ho. Deze oude klassieker van George Morel. Let's Groove. En nu, opnieuw uitgebracht. En terwijl we dit vertellen, pakken we er maar even bij. Want ja, de Manglos Beach Bar maakt zich op voor de tweede editie van Sand Alive in juli. Ja, de meeste mensen raken in extase als ze alleen al op de zee zien. Vroeg aan die zee een heerlijk warm strandfeest toe en je hebt het recept voor de perfecte zomerdag. Ook dit jaar zal de welbekende Mango's Beach Bar alles uit de kast trekken om het jaarlijkse Zandvoort Alive weer even onvergetelijk te maken als ieder jaar. Het le extra lekkere aan Zandvoort Alive is dat het mini-strandfestival gratis is en voor iedereen toegankelijk. Hierdoor is er altijd een gezellige mix van mensen aanwezig die tot middernacht de sfeer er flink in weten te houden. Maar zonder dit... Uh... Maar zonder muziek geen feest, dus heeft Mango's ook dit jaar weer een hele horde toppers aan. DJ's en andere muzikanten geboekt op 20 juli. Naast gebruikelijk recept van zon, zee en strand dat de hele zomer in Zandvoort te halen. Wat kan je tijdens, deze twee, of, tijdens het weekend dan ook lekker losgaan over groovende houseklanken. Zomerse discodeuntjes en andere geluiden waar je heupen direct van in beweging komen. Ja, deze zondag 21 juli gooit Zandvoort Alive. Het over een boeg met de Amsterdamse housegod E. Al zeker twintig jaar is deze DJ op de toppen van zijn kunde bezig. Geen club die hij niet van binnen heeft gezien en geen club die hij niet los heeft gekregen met zijn energieke house-sets. Ja, ook Tetro laat geen zand voor de Alive voor voorbij gaan. Dus ook op 21 juli komt hij weer over uit Berlijn om van zich te laten horen. De Resident DJ Raimundo is graag op het strand te vinden. Deze keer neemt hij de saxofonist Sexy Mr. S mee om hem bij te staan. Om het plaatje volledig te maken draait Ricardo deze dag ook mee. En is daar ook weer dansteso met zijn donkere, doch stoere stemgeluid. Voel je het warme zand al tussen je tenen terwijl je een heerlijke, versgemaakte mojito opslurpt? Heel goed. Sanford zorgt namelijk weer voor twee stranddagen die je in ieder geval alvast in je agenda kunt zetten. Je geld kan je in je zak houden, want de toegang is dus gratis. Maar als je toch euro's over de balk wilt smijten, dan weten ze er bij de bar van Mango zeker wel raad mee. Laat dat feestje maar komen. Dus aanstaande zondag 21 juli, vanaf 4 uur, vind je daar Tetro behind the decks. Om half 8 staat daar Ricardo. En om half 9 vinden we daar Remuno versus Sexy Mr. Eson Sachs. En om half elf is het de beurt aan Iriki, die afsluit tot aan 12 uur. De vocalen zijn er vanaf 8 uur aanwezig en die gaan tot aan 12 uur door met MC Dan Stesel. Tot zover de nieuwtjes. Zometeen de One and Only see it Party Kite. Maar niet voordat je deze plaat hebt gehoord. Van Leonardo Kloe Vibes met Move On. En ik denk dat je nou wil mee gaan zingen. Yeah. op jou Steve M. antwoord en ik weet niet of je naar de tijd hebt gekeken... ...maar ik vind dat het de tijd voor is. The one and only See It Party -kite. Ik heb hem weer helemaal klaarstaan. Waar kun je de, deze vrijdagavond heen? Waar kun je de zaterdagavond thuis brengen? Of anders de zondagavond met waarschijnlijk de leukste strandfeestjes. Nou, ik heb hier het rijtje klaarstaan hoor. Deze vrijdagavond kun je terecht bij het Club Air in Amsterdam met We Love Amsterdam... En is 10 euro exclusief V. En verwacht deze avond Simeon Mobile Disco met een DJ set. Ja, wat else? Benny Rodriguez. Quentin van Honk komt ook gezellig langs. Dit allemaal in Club Air. Vanaf 11 uur ben je welkom en tot 5 uur gaat het feestje door. Ja, dichtbij in de buurt vind je The Escape in Amsterdam. Met waar vanavond het feestje Royal Be Part of the Kingdom. De kaarten zijn 8 euro exclusief V. En de line-up is Michael Mendoza, Miss Sugarware, Nina Ziel, Kimberly Ramirez, JR, Rocky Welstak, Simon Titus Live en MC Clark Kent. Wil je meer informatie? Ga dan naar de site www.royal-online.nl. Ja, dan gaan we naar de zaterdagavond. Dan vind je het feestje Club MTV in Club Air in Amsterdam. Vanaf 11 uur ben je welkom. En de entree... Er staat 15 euro, exclusief 4. Aan de deur ben je 17,5 euro kwijt, dus nagenoeg gelijk. De line-up deze avond is in Air 1 Vind je Tommy Sunshine uit de US Dan vind je The Party Squad, uh, gewoon uit ons gezellige Nederlandje. Jasha, Abstract, Troller Inc. En het wordt gehost bij Dan Steso. Dan is er ook nog een Air 2 met Meisjes zonder Smaak. DJ Made in June en Tuna, oftewel Chick Display. En Kimberly Ramirez. Ja, zoals elke zaterdagavond vind je daar ook het feestje Brainwash in the Escape. Voor 16 euro kom je binnen en het feest start om 11 uur s avonds. De line-up deze avond is niemand minder dan Patrick Hagenaar. En ja, hij is wel bekend van de Ministry of Sound in the United Kingdom. Natuurlijk staat er ook DJ Raymundo, Sexy Mr. Aston Sax en VJ Yuri. Dus je kunt vast een beetje in de smaak komen voor Sanford Alive... Ja, dan de zondag. Dat is toch wel een topper. We gaan eerst naar het Bloemendaalse Strand. Daar vind je Nope is Doof. Welkom to Miami. Je hoort het al. Vanaf 4 uur ben je welkom. Kaarten zijn 17,5 euro exclusief via mensen. Onder andere Lucian Ford, DJ Jean, The Dark Raver, Becky Bekovic, Tony Jr. en Marlicious. Ja, dan gaan we naar het feestje Skate. De album Release World Tour bij Beach Club Fuel. Vanaf 4 uur ben je welkom en verwacht daar Andy Moore met Oscan, Ram, back to back met Woody van Eyden, Signum, Jannex, Fisherman en Hawkins. Tja, een teentje verderop vind je Bloomingdale XXL met vanaf 5 uur s middags daar de, de DJ's Benny Rodriguez, Gregor Salto, Frankie Rizzardo, Chloe in the Dark, Gennaro en Villa, De Ancho, Soul Pressure en MC Spider. Kaarten zijn hier, 17,5 euro exclusief, fee, en haal ze pas in huis, want zondag wordt mooi weer, dus dat betekent compleet uitverkocht. Ja, een feestje waar je geen kaarten voor nodig hebt, dat is natuurlijk Zandvoort Alive hier, lekker bij Mango's Beach Bar. Met Tetro, Ricardo, Raymundo versus Sexy Mister S on en Eric E. En de MC deze avond, Dan Stezo. Tot zover, de partykite voor deze avond. Ik zeg, maak je keuze en je weet waar je dansje moet doen. Nog één plaat voor het nieuws en weer van 10 uur. En zometeen hebben we een heerlijke kerstmix van de heren van Prok Nog één knaller dan. Tot aan het weer. Dit is Molkwaar met Punkalmat.